Zes uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op de Eurotop in Brussel is een compromis bereikt over de invoering van Europees bankentoezicht. Eind dit jaar moet het juridische kader voor zo'n toezichthouder klaar zijn, zodat hij in de loop van 2013 aan de slag kan. Het toezicht moet in handen komen van de Europese Centrale Bank. Door het nieuwe orgaan zouden noodleidende Spaanse banken direct geld uit het Europese noodfonds kunnen krijgen.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 De bewoners zijn naar een hotel gebracht. In de vleet in zitten bijna 150 woningen. Marsverkenner Curiosity heeft kleine stukjes wit materiaal gevonden... op de rode oppervlakte van de planeet. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA zijn de stukjes waarschijnlijk afkomstig van Mars... en niet van de Curiosity. Dat was eerder wel het geval. Het weer: bewolkt en vooral in het noorden en westen af en toe regen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het oosten de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS journaal. Het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Het is vrijdag 19 oktober. Goedemorgen. Het gaat vanochtend veel over geld. De eerste stappen naar een nieuwe eurozone zijn gezet in Brussel. U hoort premier Rutte over Europees bankentoezicht. Voormalig minister van Financiën en oud Onno Ono Ruding... geeft zijn commentaar op het instellen van toezicht en een toezichthouder. En econoom Jaap Koelewijn vraagt zich vast af... waarom dat al niet veel eerder is gebeurd. Ik spreek hem na half negen. Meer reacties daarop krijgt u uit Brussel, Berlijn en Parijs... van onze correspondenten. Een inbrekersbende liet zich leiden door de lijst van rijkste Nederlanders... van de quote 500. Straks meer over hun werkwijze van de inbrekers dan. En Marco B. Visser heeft de quote ook ter hand genomen... en struint vanochtend door een chique wijk. De Colombiaanse regering en de FARC zijn aan het praten. Verslaggever Magiet Brandsma meldt zich vanuit Oslo. En ik praat met terrorismeonderzoeker Bart Schuurman over onderhandelen met terroristische organisaties. Inwoners van Curaçao mogen vandaag naar de stembus. Dick Draaier heeft zo de laatste prognoses. En volgens verslaggever Ringkamer Kamer zijn ze op Curaçao ook behoorlijk campagne-moe. Straks zijn reportage. Aandeel Google raakte gisteravond in een vrije val. U hoort straks wat er gebeurde. Op de A1 werden afgelopen nacht dure auto's van de weg gehaald door de politie. De protestantse kerk begint een internetkerk. En in Groenlo wordt de komende dagen de slag om Groenlo uit 1627 nagespeeld. Daar hoort u ook over, dit Radio 1 Journaal tot half 10. Kunt u ons volgen op internet via nos.nl. .no. En bij de EU-top in Brussel is een compromis bereikt over de instelling van bankentoezicht in Europa. EU-president Van Rompuy zei vannacht dat de juridische kaders daarvoor al eind dit jaar klaar moeten zijn. Once this is agreed, the single supervisory mechanism could probably be effectively in the course. Of 2030. Nieuwe banktoezicht zou dan in de loop van volgend jaar operationeel moeten zijn, al dus van Rompuy. En dat duurt dus nog wel even. Dat is vooral een domper voor Spanje, zegt correspondent Chris Ostendorf. Want Spanje met name heeft er belang bij dat er heel snel een Europese bankentoezicht komt. Omdat Spanje hoopt dat er dan vervolgens het land met uh, Europees geld, de Spaanse banken, gezond gemaakt kunnen worden. Uh, Duitsland en Nederland die hebben helemaal niet zo'n haast. Duitsland zegt vooral dat ze weliswaar een bankentoezicht willen, maar vooral een degelijk bankentoezicht. En dat hoeft helemaal, wat Duitsland betreft, niet zo heel erg snel. En wat betreft Nederland ook niet. En dus is premier Rutte blij met het bereikte compromis.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 Wir sollten die Märkte nicht enttäuschen, indem wir dann immer wieder zu kurzfristige Angaben machen. Die wichtige Botschaft ist doch, es wird eine Bankenaufsicht geben. Sie soll eine Bankenaufsicht sein, die den Namen auch verdient. Und ähm, sie muss funktionsfähig sein. Voor we over die recapitalisering van banken spreken kunnen. Het belangrijkste is dat er toezicht komt, zegt Merkel. Ze wil pas over steun aan banken praten als dat bankentoezicht er ook echt is en goed werkt. EU-top in Brussel gaat vandaag nog verder en dan wordt er vooral over het buitenlands beleid gesproken. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat justitie DNA-materiaal mag gebruiken dat ziekenhuizen bewaren voor wetenschappelijk onderzoek. In een conceptwetvoorstel staat dat het DNA alleen gebruikt mag worden om misdrijven als moord en verkrachting op te lossen. Wetenschappers zoals Ronald Stolk van de Rijksuniversiteit Groningen vragen zich af of het daar wel bij blijft. Nou, het, het risico is te glijdende in de schaal. U zegt nou hè, van mensen die dus, euh, moordenaars en verkrachters zijn, dat zijn natuurlijk hele ernstige misdrijven. Als je daarvoor kan, dan kan vervolgens kan je misschien zeggen van iemand die hè, een doodslag heeft gedaan, misschien ook al wel. En dan, nou ja, waar ligt dan de grens? Wanneer mag het dan niet meer? En medici vrezen dat mensen niet meer willen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek als hun DNA beschikbaar komt voor justitie. Dat is niet in het belang van de voortgang van, van de medische wetenschap. Ook niet in het belang van de patiënten. En daarom hebben wij gezegd, dit moet je niet willen. Het is nog niet bekend wanneer er over dat conceptwetvoorstel wordt gesproken. Het is sowieso aan een nieuw kabinet om erover te beslissen. Tanja Nijmeijer gaat op Cuba meedoen aan de onderhandelingen... tussen het Colombiaanse leger en de rebellenbeweging FARC. Gisteren begonnen in Noorwegen de vredesbesprekingen... tussen Colombia en de FARC. Daar is Nijmeijer niet bij, maar volgens een FARC woordvoerder verandert dat als de onderhandelingen worden verplaatst naar Cuba. Salude al pueblo holandes. Holandes. Y Tanja está hablar con usted. Nosotros queremos que hij wil dat Tanja, die hij de Nederlandse hulp noemt, aan tafel komt. De Colombiaanse regering heeft er inmiddels geen bezwaar meer tegen dat Nijmeijer in Cuba aanschuift bij de onderhandeling. De VN-veiligheidsraad dan, die heeft vijf nieuwe leden. The following five states have thus been elected members of the Security Council for a two-year term beginning on January 1, 2013: Argentina, Australia, Luxembourg, Republic of Korea, and Rwanda. Die vijf nieuwe leden beginnen op 1 januari aan een termijn van twee jaar in de veiligheidsraad. Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk zitten permanent in de raad en zij hebben ook veto recht. Als Mitt Romney de Amerikaanse presidentsverkiezingen verliest, stapt hij uit de politiek. Heeft zijn vrouw gezegd in antwoord op een vraag in een talkshow. I know that that you feel that your husband is going to win. I do. Okay. If he doesn't, there is a chance he might not. <laughs> Is dat het end van politiek voor u you en doe husband? Um, I absolutely. There, there will, we will, he Hij zal niet again, gaan, will ik. En Romney dus. Zowel hij als ik stellen ons dan nooit meer kandidaat voor iets, zei ze. Het is de tweede keer dat Mint Romney een gooi doet naar het presidentschap van de Verenigde Staten. In 2008 moest hij het bij de republikeinse voorverkiezingen afleggen tegen andere kandidaten. En nog meer over Mitt Romney, want hij trad samen met president Obama op bij een benefietavond in New York. En daar maakten ze veel grappen over elkaar, maar ook over zichzelf. Zo zei de miljardair Romney dat hij zich in smoking, want dat droeg hij, eindelijk senang voelde. Obama begon zijn speech met een grap over de Republikeinse Conventie. Thank you. Everyone please take your seats, uh, otherwise Clint Eastwood uh, will yell at them. <laughs> Ja, bij die conventie uh, wekte regisseur en voormalig filmster Clint East... Doet verbazing door zijn speech te houden tegen een lege stoel. Op NOS.nl kunt u alle grappen van Romney en Obama beluisteren trouwens. Een actrice, Sylvia Christel, is gisteren overleden. U weet dat, dat is u niet ontgaan. Christel was bekend van de Emanuelle-reeks... die door 350 miljoen mensen over de hele wereld is gezien. En dus werd haar dood ook in het buitenland groot nieuws. Van Spanje tot België en van Frankrijk tot Brazilië. Morreu aos 60 anos a atriz Silvia Kristel, que ficou famosa no mundo pelo papel no filme erótico Emmanuelle. Également dans ce journal, la mort de Silvia Christel, elle incarna au cinéma il y a près de 40 ans Emmanuelle, symbole de la libération sexuelle. In het ontluikende Vlaanderen van de jaren 70 heeft ze vele oortjes rood doen kleuren als Emmanuel y así nacía uno de los grandes mitos eróticos de los 70. Emmanuel, pronunciar su nombre era sinónimo de seducción, sexo, exotismo y por supuesto, escándalo. This low budget French movie became part of the sexual revolution. Kierie kebrar os tabus sexuais da época. Sicagua de pueblo en este caso holandés, Sylvia era holandesa. Partner van Weilen Hugo Claus en moeder van zijn zoon Arthur. Became an overnight star. Begin dit jaar werd bij haar slokdarmkanker vastgesteld. Na een zware beroerte ging hij met Sylvia Christel verder bergaf. En Sylvia Christel wordt volgende week in Besloten Kring begraven. De politie in Den Haag heeft een inbrekersbende opgerold... die de quote 500 gebruikte om hun doelwitten uit te kiezen. De politie vermoedde al dat dat tijdschrift het kompas was van de dieven... en het werd bevestigd toen hun computers in beslag werden genomen... zegt de directeur opsporing van de politie Haaglanden. Die computer liet ons zien dat er eigenlijk stelselmatig gezocht werd... op die namen die voorkomen in die quote 500. Bende werd al op 2 oktober opgerold, gebeurde in de Haagse Schilderswijk. Vijftien mensen zijn aangehouden. Aan die arrestaties ging maanden van onderzoek vooraf. Wat zij doen is uh, aan de hand van uh, de namenlijst, het quote... Uh, gaan zij zoekslagen maken op internet... en uh, ver verzamelen ze al heel veel informatie over bewoners, over de wijk... Waar, waar de mensen wonen, hoe het eruit ziet. Dan gebruiken ze Street View voor uh, Google Maps... Uh, ze gaan er een paar keer van tevoren langs. Uh, en gaan daar joggend door de wijk in de hoop dat ze dan niet opvallen. Uh, zodat ze zo goed mogelijk weten wat ze daaruit kunnen treffen. En dan slaan ze hun slag. Volgens de politie zijn tenminste 50 mensen... die in de quote 500 staan slachtoffer geworden van de bende. En daarbij is voor miljoenen euro's aan goederen gestolen. Mark-Robbie Visser. Hebben we vanochtend ook een quote 500 in de handen gezuwd? Ja. En Mark-Robbie, dat is wel eens anders dan zo'n treurig industrieterrein. Dat mag je wel zeggen. Dat mag je wel zeggen. Het is hier keurig. En we worden ook geobserveerd, uh, Marcel. Moet oh. ik uh, meteen maar eventjes uh, erbij zeggen. Ja, een grote zwarte auto van een secured. Hij rijdt nu snel achteruit. Want ik liep even naar hem toe. Ik dacht, ga even een praatje met hem maken. Maar die meneer die denkt. Uh, Toederdoki. Hij heeft zijn lichten uitgedaan. En hij rijdt nu uh, met zijn auto. Oh, hij doet nu zijn licht aan. Ja, dat lijkt me standaard. Als hij, Dag, als hij radio Dag, luistert, even. moet hij even toeteren. Dan, uh, dan kan hij het meteen even ja. volgen. Ja, dat, is misschien, dat zou wel heel handig zijn. Uh, dat maak ik niet vaak mee. Ik loop nou toch al een paar jaar, s ochtends vroeg zo... overal in Nederland, uh, door industrieterreintjes... en wijkjes en stadjes en plaatsjes. Maar security? Af en toe een politieauto. Maar een particulier beveiligingsbedrijf... wat nu toch al een kwartier ontstaat, staat te slaan... nee, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dat kan, denk ik, ook alleen maar op de Gooise Matras en nog een paar andere buurtjes in Nederland... waar je niet komt als je daar niks te zoeken hebt. Maar ik heb er wel heel veel verstand van... want ik heb alle afleveringen van Gooise Vrouwen gezien. Ja, en wat ja, ik tot dan. nu toe hier in het donker... <laughs> dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. En uh, ja, wat gaan we doen, uh, Marcel? Nou ja, goed, het is toch wel... Ja, schokkend nieuws zou je kunnen zeggen. Dat er dus echt een bende ontzettend bezig is geweest met die code met 500. He, je zal er maar op staan, joh. De ja. familie B met 22 miljard euro. 22, ik dacht eerst, lees ik dat nou verkeerd? Dat is toch nog weer een heel ander bedrag dan de jackpot van de staatsloterij, niet waar? Maar ja, als je zoveel geld hebt, of je nou wilt of niet... dan ben je natuurlijk een target voor sommige types... Vage types en uh, ja, ik zal maar eventjes om de privacy van de mensen hier een beetje te beschermen, niet geheel onthullen waar ik mij nu bevind, maar ik ben ergens in Blarikum en ja, hier wonen dan veel BN'ers en uh, piloten en andere hooggeplaatste personen. Uh, met uh, grote hekken en uh, prachtig uh, getrimde heggen hier ook trouwens. Ziet er allemaal keurig uit. Zo mooi aangeveegd en netjes met uh, privé-security bedrijven. Die hier zo'n beetje zo rondrijden s'nachts met koplampen uit. Eigenlijk best wel heel spannend. Uh, en ik ga eens even kijken wat hier uh, verder te beleven valt. En hoe het hier staat eigenlijk met de beveiliging. Ja. Of dat nog enige indruk heeft gemaakt, dat nieuws van gisteravond. Ga je ook aanbellen? Spannend, hè? Ja. Nou, ja, weet je wat? Misschien later als het... Maar ik, kijk, ik nu was nog gisteren niet. op zo'n industrietrein. Daar wordt gewoon om vijf uur s ochtends al gewerkt. Maar hier ligt iedereen nog te bedden. Dat weet ik zeker. Behalve die meneer van de security. Goed. Als hij mij hoort, mag hij best even een kopje koffie bij me komen halen. Want ik heb een thermoscan. Komt u maar even bij ons, meneer. Wij doen niks. Het is goed volk. <lacht> je wil hem gewoon spreken. Goed, we gaan je volgen, Mark Robin. Tot zo dadelijk. Aandelen van Google dan. Die gingen gisteren hard onderuit op de Amerikaanse beurs... nadat de kwartaalcijfers waren uitgelekt. Het aandeel verloor 10% en werd zelfs tijdelijk uit de handel genomen. Deze CNN-journalist legt uit wat er gebeurde. Google released a statement saying that it's financial printer R.R. Donnelly... a company um, that many of us have never heard of. Um, they inadvertently released a draft version of the results... Gewoon per ongeluk te vroeg gepubliceerd, dus die resultaten. En dat is behoorlijk beschamend voor een bedrijf als Google. Er zijn de smartest guys in de room, de best van de tech-world. En om iets in een versie te gaan op het web, is het niet verbazing. Dus je kunt je imaginen dat er wel wat serieuze conversaties zullen zijn over de manier waarop dit gebeurt. Ja, daar zal bij het slimste bedrijf ter wereld nog wel een pittig gesprek over wordt gevoerd, denkt deze verslaggever. Koers daalde overigens zo hard omdat de winst van Google tegenviel. Vorig kwartaal hield het bedrijf meer dan 2 miljard dollar over en een miljard minder is dat dan waarop was gerekend. <coughs> Pardon, slechte nieuws van Google had ook gevolgen voor de beurs op Wall Street. technologie Nasdaq, waar die aandelen van Google worden verhandeld, verloor 1%. Verlies van de Dow Jones was met een tiende procent, een beetje minder. Stemming op de beurs was, ook door de berichten over Google, niet al te best. Gisteren werd bekend dat er ook weer meer werkloosheidsuitkeringen zijn aangevraagd. In Japan wordt er gehandeld. Nikkei-index staat daar na vier uur handelen op een klein verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Kijk een... Uh, of je al wakker bent. Romantics, talking in your sleep. Het wordt de tijd dat u wakker wordt, het is tien voor half zeven. Overlijden van Sylvia Christel is wereldnieuws. Emmanuel, film waarmee ze wereldberoemd werd, is overal ter wereld bekeken. Ook in Frankrijk, waar Emmanuel vanaf 1974 een groot succes was. 9 miljoen mensen zagen daar de film. Correspondent Ron Linker ging terug naar de plek in Parijs... waar het voor Christel in zekere zin allemaal begon.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 net als die bioscoop. Ouais, non, mais c'était c'est ouais, bâtiment uh, chargé d'histoire, ouais. ouais. Een gebouw met geschiedenis geeft hij toe. Hier stonden in de jaren zeventig dromende mensen bij de ingang. Zelfs Sylvia Christel kon het eerst niet geloven. De The sanitized the black was people. And said well that's very good but why? They were waiting to see our film. Oui, j'ai vu le film il y a quand j'étais jeune, uh, Emmanuel, bien sûr. C'est là qu'ici.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 een Fier fauteuil? Ja, het oui, fauteuil waarvan hij in foto was. D'accord, want je zou het fauteuil, niet la... pas... ah, si. het <laughs> Hij heeft hem nog steeds, zijn Emmanuel fauteuil. Het was een mooie film, verzucht hij. Maar geen gelukkige vrouw. Nee, ik denk dat het een vrouw is die helaas, niet had de chance. Peut-être het succes, tout ça. Of de vie heeft. dat Ze is morte Te jong gestorven, zegt meneer Sylvia Christel. Wat rest is haar film? Niet alleen de erotische beelden, de mooie vrouw, de zetel. Er is meer. En ook de chanson van du film. Die was. Francais, daar. Aïe, dit is. Muziek van Pierre Bachelet uit de beroemde film van Sylvia Christel: Emmanuel.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 Een echte klimboom? Die waren, Die waren gekapt. We hebben een kampvuur gemaakt. En er was een gans van familie. En jij ziet er lekker modderig uit. Jij bent in ja. het water geweest, zo te zien. Ja, nee, ik ben bij mijn kont in het meer, meer gevallen. Zoë en Juliet zijn nou nee, in het Mag ik ook? Meneer de, uh, de buschauffeur. Dat wordt heel wat modder van de matjes afschrapen straks, hè? Ja. Daar wordt heel veel schoonmaken. Niet erg? Nee, helemaal niet. Nee. Daar is de natuurbus voor. Zo is dat toch? Kindjes moeten kunnen spelen. Maak we haar schoon. Komt goed. Kinderen in het bos, we horen een reportage van Karin Alberts. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Als een olievlek verspreidt de dopingaffaire rond Lance Armstrong zich over de wereld. Van de Verenigde Staten is het schandaal nu overgesprongen naar Italië. Daar doet justitie een onderzoek naar Michele Ferrari, de dopingdokter van Lance Armstrong. Ferrari zou aan het hoofd staan van een groot dopingnetwerk, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Het Openbaar Ministerie hier in Italië zegt nu bewijzen te hebben hoe Ferrari dat netwerk leidde... waar de afgelopen jaren, let wel, zo'n 30 miljoen euro in is omgegaan...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 als een wielrenner door de mand viel. Het was een compleet pakket wat hij aanbood. En in het Italiaanse onderzoek wordt ook de naam van oud-rabo-renner Dennis Menchoff genoemd. En ook de hele Astana en Radio Shack ploeg komen voor in dat onderzoek. Italiaanse voetbalclub Lazio Roma heeft van de UEFA een geldboete van 40.000 euro gekregen... wegens racistisch gedrag van de fans. Vorige maand, tijdens de Europa League-duel met Tottenham Hotspur... maakte de Italiaanse aanhang oerwoud geluiden. En zojuist hebben de Detroit Tigers zich geplaatst voor de World Series. Honkbal in de Verenigde Staten. Het officieuze wereldkampioenschap. De Tigers versloegen de New York Yankees. Vermoedelijk spelen ze de finale tegen de St. Louis Cardinals, die met 3-1 voorstaan tegen de San Francisco Giants. Radio 1. Het NOS journaal. Half 7, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, de Europese leiders zijn het eens geworden over de invoering van Europees Bankentoezicht. Eind dit jaar moet het juridische kader voor zo'n toezichthouder klaar zijn, zodat hij dan in de loop van 2013 kan beginnen. Toezicht komt in handen van de Europese Centrale Bank. Door dat nieuwe orgaan zouden noodleidende Spaanse banken direct geld uit het Europese noodfonds kunnen krijgen. Justitie moet in de toekomst DNA-materiaal kunnen gebruiken dat ziekenhuizen bewaren voor wetenschappelijk onderzoek. Dat staat in een conceptwetsvoorstel van minister Schippers dat KRO Reporter in zijn bezit heeft. Dat DNA zal alleen worden gebruikt om ernstige misdrijven op te lossen, zoals moord en verkrachting. Maar medici vrezen dat patiënten niet meer zullen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de kunstroof in de Rotterdamse kunsthal stond de deur niet op het nachtslot. En de daders konden daardoor met een stuk plastic de deur openkrijgen... zeggen beveiligers tegen de krant Metro. En Marsverkenner Curiosity heeft kleine witte stukjes materiaal gevonden... op de rode oppervlakte van de planeet. Volgens de NASA zijn die witte stukjes waarschijnlijk afkomstig van Mars... en niet van de Marsverkenner, want de eerdere stukjes waren wel van de Marsverkenner zelf. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Vier minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op Curaçao zijn vandaag parlementsverkiezingen en het belooft spannend te worden. Aanloop naar de verkiezingen ging gepaard met veel incidenten. De regering van premier Schotten moest enkele weken geleden onder protest plaatsmaken voor een interim regering. Ga naar correspondent Dick Draaier. Uh, Dick, wat zijn de belangrijkste thema's in deze verkiezingen of kiest men toch voor de personen? Ja, het klinkt gek, maar verkiezingen op Curaçao gaan zelden over thema's. Hier is het toch vooral de, uh, ja, de persoonlijke relatie met de partij en zijn leider die een rol speelt. Maar de oppositie en het bedrijfsleven die twee jaar tegen Gerrit Schotten hebben aangekeken, ja, die zeggen dat deze verkiezingen toch gaan over de keuze tussen een terugkeer naar de beschaving of juist niet. En Men vindt dat Curaçao zich echt heeft verdiskwalificeerd uh, met al die incidenten en de maffia aantijging tegen Schotten. Ja, en hoofdvierig dat de rust weer weer keert met politici die die thema's wel willen aanpakken. En dan het eerst over, ook wel Nederlandse thema's, hoor, begrotingstekorten onderwijs en gezondheidszorg. Maar in de verdrukking, als je kijkt naar de persoonlijke rol die uh, de leiders spelen. Ja, en je noemde hem al, uh, schotten natuurlijk veel incidenten rond hem. Ja, heeft de kiezer nog wel wat met hem of keert hij zich van hem af? Uh, ja, Schot is toch wel een van de weinigen die dat persoonlijke aspect, aspect van campagnevoeren heel goed begrijpt. Hij weet dat op die manier... Ja, de toch wel ernstige aantijgingen die hij, uh, die hij heeft, kan omzeilen. en Simpel omdat het door de achterban wordt weggezet als een leugen voor de oppositie. Schotten die rijk hey, om een voorbeeld te geven door een wijk en drinkt met iedereen een biertje. En dat is zijn succes. Daarmee bindt hij de kiezer. Ja, dat het land aan de rand van de financiële afrond, uh, staat En onder financieel toezicht van Nederland, dat zijn dan net geen thema's meer voor de achterban. Ja. En wat zijn dan de prognoses? Gaat hij het goed doen? Ja, de prognose is een beetje moeilijk, want de campagnes uh, van de afgelopen weken is uh, er een geweest met modder gooien. En de peilingen die zijn niet meer uitgekomen. Men, uh, de, de opiniepeilers zeggen dat de mensen eigenlijk geen antwoord meer geven op de vraag. Dus men heeft geen idee hoe het op dit moment ervoor staat. Uh, toch kun je wel wat zeggen hoor, over de regen die vandaag gelopen gaat worden... Want een deel van de kiezers die op schotten hebben gestemd uh, twee jaar geleden... en in de nieuwe politiek van hem geloofden... ja, die zal hem dan toch de rug toekeren... want die zijn ontevreden over wat er allemaal gebeurd is. En die zullen dan gaan naar een nieuwe partij, Païs. Uh, en, en dat is een partij die zich profileert hier in Curaçao als het redelijk alternatief. Maar ja, ook ruziemaker Helmin Wils van de onafhankelijkheidspartij Puerto Soberano... Zal hoogstwaarschijnlijk wel hoge ogen gooien. Hij, echt wel wel, uh, uh, uh, uh, ja, hij doet het goed met de bemoeienissen van Nederland in het financiële huishoudboekje. Een groeiend aantal Curaçao-ouddans. Je ziet daarin het bewijs dat Nederland de basis is. En Wiels weet die mensen echt aan zich te binden. Ja, nou, over dat huishoudboekje gesproken. Nederland wil dat curaçao Forst gaat bezuinigen. Je zegt wel, het wordt niet op thema gekozen. Maar houdt niemand daar rekening mee dan? Nou, het thema bestaat wel en je hoort het vooral aan de kant van de oppositie, die daar dan wel baat bij heeft om, om dat uit te spelen. Maar uh, ja, tijdens deze verkiezingen kan ik toch niet betrappen dat iemand er echt een serieus uh, uh, thema van heeft gemaakt. Uh, Schotten heeft daarbij zeker geen baat, want ja, als je alle harde en objectieve meetbare resultaten bekijkt, hè, zoals werkloosheidscijfers, uh, uh, de werkloosheidscijfers, het begrotingstekort, ja, dan kun je niet anders vaststellen dan dat de regering van Gerrit Schotten er een soortje van heeft gemaakt de laatste twee jaar. En, uh, uh, uh, ja, dus, dus dat thema dat zal Schot zeker niet aankaarten, en het is hem ook gelukt om dat een beetje uit uh, het vizier te houden. Nou, en de band met Nederland dan? Zal hij dat wel aankaarten? Ja, het is belangrijk om stemmen mee te winnen. Uh, uh, zeker die onafhankelijkheidspartij, Purple Soverano, heeft dat wel uitgebreid, en ook Schotten tot zekere hoogte. Uh, maar niemand. Zeg ik je er meteen even bij, zal het aandurven om die band nu door te snijden. Daar is gewoon geen meerderheid voor te vinden. Dus dat thema is ook niet prominent naar voren gekomen. Goed. Vandaag dus naar de stembus. Daarna zal er geteld moeten worden. Wanneer kunnen we een uitslag verwachten? Ja, ik denk dat dat over een dag pas is hoor. Dus uh, uh, laten we zeggen, jullie tijd vijf uur zaterdagochtend. Dan is het bij ons elf uur s avonds en dan hebben we de uitslag wel binnen. Nou, wakker blijven dan. Morgenochtend in het Radio 1 Journaal heb jij de uitslag, Dick. Dankjewel. De Verenigde Staten op weg naar 6 november. Amerika kiest. De republikeinen in de Verenigde Staten vereren niemand meer dan president Ronald Reagan. Zijn bibliotheek in Californië is de populairste van alle presidentiële bibliotheken. Bezoekers denken dat de crisis in de jaren 80... onder Reagans voorganger Jimmy Carter sterk lijkt op de huidige. This is um, Ronald Reagan after the ride. Ronald Reagan als cowboy, zeg maar. Mensen zijn natuurlijk dol op om zich hier met dat beeld te laten fotograferen. De Reagan Bibliotheek. Geen republikeinse president werd vaker genoemd in deze campagne dan Reagan. En dan denk je een presidentiële bibliotheek. een Beetje stoffig, beetje saai. Maar de hele parkeerplaats staat hier helemaal vol. Alsof het een soort pretpark is. Ja, ja. Hi, I'm ben Corinne Forty. En die geeft mij een rondleiding door de bibliotheek. En het museum is hier een ervaring... Goed, ik ga dus nu doodgeschoten worden, geloof ik. Je kunt hier de moordaanslag uh, op Reagan meemaken. Het is uh, heftig. Ja, Deze corridor zegt precies de dingen die ik vandaag over ben. Een nation in crisis. Foreclosures. People out of work. Waar zijn de jobs? Als bezoekers hier binnenstappen, dan blijven ze even stilstaan. Allemaal posters en informatie uit de, de tijd van Carter. En mensen zien dan dat is precies hetzelfde als wat er nu gebeurt. Crisis, onrust, werkloosheid. Are you better off than you were jaar years ago? Is het easier for you to go and buy things in the stores than it was vier years ago? Is er meer or less unemployment in the country? We vinden het een uh, geweldig museum. Zegt het iets over de huidige politiek? What's now is exactly the same thing. Wat er uh, nu gebeurt is eigenlijk precies hetzelfde. That one saying, are you, you, you better off than you were four years ago? Heeft u het beter dan vier jaar geleden? Dat vraagt Romney en dat vroeg Reagan ook in de tijd. En hoe zou u die vraag beantwoorden? I would say no. We are not better off. Reagan versloeg Carter. Gaat die analogie, gaat die vergelijking verder wat dat betreft? I would hope so. <laughs> In de huidige republikeinse partij is daar een Reagan bij. I definitely think Mitt Romney has qualities that Ronald Reagan has and his moral values very similar. Verschillende bezoekers uh, geven antwoord. Ik denk wel dat uh, Romney de kwaliteiten van Reagan heeft en ook de morele waarden die hij heeft. Uh, zegt deze man doen we toch allemaal erg aan Reagan denken? Well, they haven't done a very good job of recruiting. Professor Douglas Kmeck is een voormalig juridisch medewerker van president Reagan. Hij denkt dat geen van de huidige republikeinen zich met Reagan kan meten, zegt Kmeck, die zich in 2008 voor Obama uitsprak. Tot groot ongenoegen van zijn partij. De policies haven changed. veranderd en de mean betekenen dat mensen gaan verliezen met gezondheidszorg. Dat is zijn eerste act. Hij zegt: 'Ik ga de gezondheidszorgwetgeving legislation En ze geloven nog steeds in trickle down. Die klinkt nu beter in de debatten, zegt Kmeck. Maar zijn beleid is nog steeds hetzelfde. Hij wil mensen hun gezondheidszorg afpakken en gelooft dat de bovenlaag zijn rijkdom zal doorgeven aan de lagere klassen. Didn't that start with Reagan with the Reagan revolution? You know, Ronald Reagan would react. Did nothing happen between the time I left and now? And the fact of the matter is is a great many things happened and a great many people are out of work and economically suffering. Maar Reagan is daar toch mee begonnen met al die belastingverlagingen voor de rijken? Als Reagan er nu nog was geweest, zou hij zeggen: "Is er soms niks gebeurd sinds mijn vertrek?" Kmek denkt dat Reagan lessen had getrokken uit de economische crisis in tegenstelling tot de huidige Republikeinen. De professor denkt dat de huidige Republikeinse partij met zijn Tea Party Reagan veel te extreem zou zijn geweest. The Tea Party has been a poison tea voor for the Republicans. They need to decouple themselves from this or they're going to be consistently losing elections. Als de partij niet snel deze vergiftigde thee doorspoelt, dan zal ze verkiezingen blijven verliezen. Republicans, are they going to lose this election? I think that's the likely outcome. De Republikeinen en gaat het volgens deze deskundigen gaan het niet redden, deze verkiezingen. Hoor de bijdrage van Wessel de Jong, onze correspondent in de Verenigde Staten. Straks dan spreek ik met een Husse musketier. Jazeker, een musketier uit Grollen. En hij probeert de Spanjaarden de stad uit te jagen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnald Zwaan. Zo een file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er is dan ook een ongeluk gebeurd. Tussen Hoogmade en Rudolf staat 4 kilometer stil. De rechte rijstrook is dicht. Ja, zo waar, hè? want het is vrijdag. Ja. Zo is het vrijdagochtend en herfstvakantie... betekent een dubbele demper op deze ochtendspits. Om half negen staan er uh, maar weinig files uh, hooguit, 30 kilometer in totaal. Wij landzwaan bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is ook nog heel erg rustig bij Mark-Robin Visser, tenminste. Heb je die auto nog ja, achter je, je aan? Twee, uh... Nee, die auto die is, uh, die is verdwenen met gedoofde koplampen in de nacht... Hier ergens in Blarikum. Hmm. Er zijn wel net twee, ook heel leuk, dat heb ik ook nog nooit gezien. Twee honden voorbijgekomen die allebei een lampje om, om hebben. De ene een rood lampje en de andere een wit lampje. En toen vroeg ik aan de mevrouw wat is nou het verschil? En toen zei ze: Ja, die ene is vals. Ik zeg: Welke? Die met het rode lampje? Nee, die met het witte lampje. Dat zou ik ook zeggen als ik hier ochtends met honden door Blarikum zou lopen? Meneer Kramer, wat denkt u? Dat zou ik ook zeggen dat ik een valse hond had? Ja, ik dacht dat hij met dat rode lampje, dat hij loops was. Dat oh. ik eruit hoor. Dat denkt u? Ja, dat denk ik. Oh! Nou ja, u heeft er verstand van, want u bent van Gooiland Beveiliging. Ja, dat klopt, ja, ja dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie was dat nou, net hier met die gedoofde koplampen? Was dat iemand van u? Ja, dat was een, een surveillance -dienst. die rijdt die continu in de, in de buurt rond, ja. Maar is die van u, of is dat van... Ja, dat is ons bedrijf, Er rijden een aantal auto's in het gooien. Ja. En uh, waaronder hier in deze wijk uh, rijden wat auto's. Want ik dacht, ik ga even een praatje met die meneer maken, maar die ging gauw in de achteruit, uh, ging die er vandoor. Ja, misschien houdt hij niet van microfoons. Zeg, uh, dit is uw werkgebied, waar wij nu zijn. We staan in het uh, mooie Blariken, mag je wel zeggen? Ja, ja, ja het mooie Blariken. Prachtige ja. villa's. Het is hier ook nog heel rustig. Mensen zijn allemaal nog, er is ook nog bijna geen licht aan. Nee, het is, het is nog vredig hier. Ja. ja. En hoe bent u hier zo terechtgekomen? Uh, ja, qua werk bedoelt u waarschijnlijk. Ja, het is natuurlijk, uh, laat ik zijn. als je een beveiligingsbedrijf wilt hebben... dan wil je het graag in, in, in zulke wijk hebben, want hier is natuurlijk wat te beveiligen. Ja. Kijk, het is, uh, ja, in een melkertwijk valt er minder te beveiligen dan in Laren, Blarikum, Naarden en dat soort, soort uh, gebieden. Hoeveel objecten beveiligt u hier zo? Nou, we hebben hier in het gooien, denk ik, een, een, tussen de 4 en de 4,5 objecten. Waarvan, uh, ik denk, 90% particuliere woningen. Zitten daar ook veel mensen tussen die in de quote 500 staan? Er zitten een aantal tussen, ja. inderdaad, ja. ja. Nou, u heeft het nieuws natuurlijk ook gehoord, hè? Grote inbrekersbende die uh, met de quote 500 in de binnenzak uh, boodschappen ging doen, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. We hebben dat ook, uh, ook een Wat beetje aandacht. Wat vindt aan u daar dan? nou van? Nou er ja. komt weer een auto. Is ook mee met uh, strepen erop. Ja, ja, dat zijn de, dat zijn de mannen Vol, die... dat is al de derde. Oh, hij komt ook even naar ons ah, toe. Nou, dan denkt hij van, nou, dat is geen zuivere koffie, laat ik maar even kijken. En dat is ook eigenlijk wel de bedoeling, hè? Ja. Daar doen ze het voor. We nou, die... kijken of hij zijn werk goed doet. Ja, ja we gaan even ja. kijken of hij uh, wel stopt. Uh... Ja, okay. Of hij wakker is. Even kijken. Goede... Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de beveiliging? Dat klopt. Ja. Heeft u al heeft u iets verdachts gezien vanaf vanochtend? Twee heren midden op de weg hier. En met de een met de microfoon in de hand. Ook dat nog. Is dit, is dit uw bedrijf? Ja, ja, ja. ja. Dit is, dit is, dit is, uw, dit is uw, uw baas? Dit is mijn baas, dat klopt. <laughs> dus u kunt zien dat het goed volk is. Gelukkig wel. Hoe was de nacht? Heeft u nachtdienst gehad? Of, uh... Ik heb een nachtdienst gehad. Het was rustig. Ja, niks, geen incidenten te melden? In mijn wijk niet, nee. Oh, en wat is uw wijk? Blaricum blare. En u bent helemaal alleen in een autootje, of niet? Of heeft u nog iemand... Uh... Helemaal alleen. Dat lijkt me best wel uh, spannend. Is het ook. Ja. U alleen. bent niet echt heel spraakzaam, hè? Nee, niet echt. <laughs> Dat is meer voor mijn baas weggelegd. Ik wens u nog een goede ronde. Tot hoe laat moet u nog? Acht uur. Okay. Succes, hè? We houden het hier wel in de gaten. Dank u wel. Meneer Kramer? Ja, ja zware hè. Dus hij is niet zo spraakzaam zocht als... <laughs> Gebeurt er nou vaak wat? Ja, we hebben... Um... Ja, um, wij, wij, wij communiceren dagelijks met de, met de politie en die samenwerking is goed. En dan rapporteren we alle bijzonderheden. Hoe vaak wij niet s'nachts aankomen rijden, dat auto's met gedoofde lichten wegrijden, ja. afgeplakte kentekens. Um, oh ja? Twee weken terug hadden we nog een motor met een, met een afgepakt kenteken met twee helmen erbij in de, in de bosjes. Nou, daarvan kwam de bestuurder aan, die is aangehouden ook. En die bleken te maken uh, gehad met een overval even daarvoor. Dus ja, dat zijn toch dingen dat je denkt, nou, daar doe je het wel voor, ja. Ja, maar het preventieve karakter is natuurlijk enorm groot. Het autootje rijdt rond. En u weet zelf wel, als ik hier nu... Kwaad... Het is hier in Blarik, een business as usual. Ja, ja, ja, ja, als ik nu kwaadwillend ben en dan zie ik dat autootje... Ja, dan ga ik toch wel even een, een, een straatje om. Straks na zeven ga ik graag met u bespreken... wat je in vredesnaam moet doen als je op die quote 500 terechtkomt. Want je moet er toch niet aan denken dat je daarin staat. Tot straks. Little in the Middle hoort u van Milo. De komende drie dagen gaat Groenlo in de Achterhoek even terug in de tijd. Naar 1627, om precies te zijn. Het jaar waarin prins Frederik Hendrik het stadje Grollen, oude naam van Groenlo... belegerde om het te heroveren op de Spaanse bezetter. 1200 acteurs, uh, re-enactors genoemd, zullen de slag om Grollen naspelen... en een van hen is Godfried Nijs. Meneer Nijs, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat bent u straks? Um, ik ben uh, in 1627 musketeer. Musketeer. En wat moet u dan doen? Uh, dan, uh, dan heb ik een uh, groot musket op mijn, uh, ja. op mijn schouder. Dat en dan, zit er wel in? Uh, dat zit er zeker in. En dan gaan we uh, uh, Groenlo op de, op de Spanjaarden uh, veroveren. Uh, en schiet u daar echt mee? Ja, wij, wij, uh, wij schieten uh, uh, met het musket op de manier waarop... Uh, dat in de, in de 17e eeuw gedaan werd. Uh, exclusief de kogel. Dus we, hebben, uh, we, doen, we doen echt alles behalve uh, dat we echt met scherp schieten. Dus dat is je, uh, verstandig, meneer Lijs. Ja, je, je, je wilt die 1200 man ook als vriend houden. Uh, ja, en dat is ook allemaal weer uh, ja, een, bier ook een biertje drinken na afloop van het bekende Heel merk. Belangrijk. Ja, ja, Heel ja. belangrijk. En moet u dan inderdaad ook één keer schieten, dat ding neerzetten, kruid erin doen, aanstampen, propje erachteraan en dat soort dingen? Het zijn 41 handelingen, dus, dus een, een musketier uh, had na twaalf keer uh, schieten uh, uh, voor de dag zijn kruid verschoten. Ja. Je dat, is, uh, dat is anderhalve, anderhalve minuten uh, werk om één uh, schot uh, af te geven. Ja, dan moet u niet te dicht bij de tegenstander staan, want voordat u herladen hebt, uh, bent u aan een lans geregen. Dat is een, uh, dat is een, uh, een probleem, Ja, <laughs> Hoe gaat u daarmee om? Um, nou ja, het, het, het, het idee is om het, uh, om het zo authentiek mogelijk te laten zien. Uh, en uh, de, de, de van doodsangst is geen sprake. Uh, wij, uh, ik, ik ben niet bang dat me echt iets overkomt. Nee, dat, maar dat... Als, je het, uh, als je het als toeschouwer uh, komt bekijken... dan waan uh, je in 1627. Dan, dan ziet het er allemaal uh, heel erg echt uit. Ja, en met 1200 acteurs. Het, het, het is nogal wat. Hoe bent u daar zo opgekomen? Of tenminste, hoe is dit ontstaan? Ja, de, het is ontstaan aan een... Uh, aan een kampvuurtje, waarbij een aantal mensen uh, op een ander evenement, uh, al tien jaar geleden was dat, uh, gezegd hebben: van uh, we moeten eigenlijk iets met, uh, met de belegering van Groenlo gaan doen in 1627. En we hebben uh, toegezegd: van we doen het dan uh, uh, niet, niet zomaar wat, maar we volgen echt de, de geschiedenis van die belegering uit 1627. En we hebben die maand dat dat geduurd heeft in die tijd uh, teruggebracht naar drie dagen. En, wat, wat het uh, evenement in Groenlo uniek maakt is uh, onder andere dat we uh, echt een, een slagveld hebben waar met, met loopgraven en met een 6 met een meter hoge batterij en een, en een Spaanse stelling. En uh, die leggen we ook echt aan. Dus uh, die, die, die reënektors die komen op het, op het slagveld en dan, uh, dan ligt daar een, uh, een 15, 20 meter lange loopgraaf. Komen ze morgen op het slagveld, dan is het er weer 20 meter bij aan. En dat is... Uh, op re-enactmentgebied re is het uniek in de wereld. Ja, en een heel, en kamp, komen... heel, heel kampement dus, waar je dus ook slaapt. Ja, maar dus zeg maar, die, die, de, de aanleg van het, van het, van het, van het slagveld... daar komen echt re-enactors van over heel Europa... maar zelfs vanuit de wereld, komen, komen daarvoor naar Groenland. Dus daar krijg je 1200 man die, die echt graag naar ons toe komen. Ja, wat wordt het mooiste moment? Uh, het mooiste moment wordt als het... Als het begint. En voor mijzelf uh, uh, zijn we erg blij met het, uh, met het weer wat het uh, van het weekend gaat geven. Dus uh, uh, als, uh, als het straks, uh, straks losgaat en de eerste de schoten uh, die schieten, de, de, de staatse batterij die, uh, die opent de aanval, dan, uh, dan heb ik kippenvel op terug staan. Nou meneer Nijs, dan wens ik u veel plezier. Ja, het gaat lukken, hartelijk bedankt. Een mooi, weer, een mooi weekend en opschieten met dat herladen ja. de slag om grollen wordt vanaf vandaag dus nagespeeld. En dat duurt dus drie dagen lang. Meneer Nijssen zei het al, zondag is de laatste dag. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. Juris Joeri de achterdeur van de Rotterdamse kunsthal... heeft in de nacht van maandag op dinsdag... mogelijk niet in het nachtslot gestaan. Dat zeggen beveiligers van de kunsthal in Dagblad Metro. In de nacht van maandag op dinsdag... werden uit de kunsthal zeven waardevolle schilderijen gestolen. De boeven zouden het gebouw binnen zijn gekomen met de flippermethode. Bij die methode wordt een buigzaam stuk plastic... tussen de deurpost en de deur geschoven om de slotschoot weg te duwen. Volgens Metro zou dat verklaren... waarom er bij de kunsthal geen sporen van braak zijn gevonden. Ook schrijft de krant dat als de deur inderdaad niet in het nachtslot stond, er waarschijnlijk hulp van binnenuit is geweest. En er is meer nieuws uit Rotterdam. De Volkskrant schrijft dat de onderwijsinstelling Zatkin aan de rand van de afgrond staat. Zatkin is in nood gekomen door de aankoop van een aantal gebouwen. Het verlies loopt dit jaar op tot zo'n 19 miljoen euro. De bewuste gebouwen werden gekocht tussen 2004 en 2007 om de onderwijscapaciteit uit te breiden. Vanwege de financiële crisis kwam er veel minder geld binnen dan waarop was gerekend. Vorig jaar leed Zadkin daardoor al een verlies van 15 miljoen. En om de financiële klappen op te vangen... verdwijnen er bij de Rotterdamse scholengemeenschap 5, oh, oh, niet 1500, 150 banen. En er moet ook uh, 100.000 vierkante meter aan gebouwen worden verkocht. Volgens de Volkskrant is Zatkin met het ministerie van Financiën... in onderhandeling over een financieel vangnet. Vakbonden zijn ontstemd over een brief die reisbureau Arken... naar tientallen medewerkers heeft gestuurd, schrijft de Telegraaf. In de bewuste brief staat dat het nep klanten is opgevallen... dat ze in de winkel van het reisbureau geen hand hebben gekregen. De volgende keer nemen we maatregelen... die serieuze consequenties hebben voor uw dienstverband, staat erin. Die zin is bij de vakbonden verkeerd gevallen. vakbond de Unie noemt de brief ongehoord en zegt dat hij veel te ver gaat. Een FNV-bestuurder zegt in de Telegraaf dat hij zoiets nog nooit heeft meegemaakt. Ontslag is een belachelijk zwaar pressiemiddel voor zo'n futiele kwestie, zegt hij. Arke Topman van de Veer verdedigt de brief. Volgens hem is het geven van een hand beleid en levert het aantoonbaar meer boekingen op. Ook heeft hij er genoeg van dat sommige instructies nog steeds niet worden opgevolgd. Het is tijd voor een hardere aanpak, zegt hij in de Telegraaf. Het moet voor de politie en de sociale dienst makkelijker worden... om informatie met elkaar te delen. Die oproep doet de Haagse wethouder Kool in trouw. Aanleiding voor zijn pleidooi is een succesvolle proef in Den Haag. En bij die proef wisselden politie, justitie, gemeente, belastingdienst... en uitkeringsinstanties gegevens uit. Dat leidde onder meer tot het oprollen van een inbrekersbende... in de Haagse Schilderswijk. Dan nog een opmerkelijk verhaal in het AD. Politieagentes krijgen geld voor nieuwe BH's. Agentes klagen volgens de krant al jaren over blauwe plekken... en irritaties door het dragen van een beugel-BH onder hun veiligheidsvest. Maar er gaat iets aan veranderen. De politievakbond ACP <coughs> zegt in het AD dat er sprake is van een serieus probleem. Volgens de bond is de druk van de vesten aanzienlijk... en agentes zouden er soms pijnlijke ribben van oplopen. Op Stelte, minister Opstelte, is daarom akkoord gegaan met een kledingbudget voor agentes. Krijgen straks 55 euro per jaar voor aanschaf van comfortabele ondergoed.